Bismillahirrahmanirrahim. al-Rahman al Alameen Allahumma salli wa sallim ala Muhammad ala alihi wa azawajih wa ashabihi ajma'in ja ma uh, inshaAllah, paragraaf. moestieden salaf factoren die het gebed ongeldig maken. Imam al asmawi zegt: het gebed wordt ongeldig door te lachen, bewust of onbewust. En door sujudseho te verrichten, omdat je een fadila van het gebed uh, bent vergeten. En je gebed wordt ook ongeldig door bewust één lak'a, nee door één roko of één sisda, dus één mielkneling, toe te voegen in het gebed, wat niet van het gebed is. Of iets in die richting van het gebed. Dus een daad van het gebed dat doe je, een daad is dus niet een uitspraak. Een daad doe je bewust extra. Dus je gaat ineens drie soejoed doen. Dan is je gebed ongeldig. En door te eten en te drinken, en door bewust te praten tijdens het gebed, behalve als het om het gebed te, uh, te, te verbeteren is. Als je praat om het gebed te verbeteren, dan wordt het gebed ongeldig als dat te veel is. Je hebt te veel gepraat. En door te blazen, bewust te blazen. En door je dood te verbreken. En je gebed wordt ook ongeldig als je herinnert dat je een gebed moet verrichten die je niet hebt verricht. En door bewust te braken. Of door onbewust 4 uh, rak'at toe te voegen in een gebed wat bestaat uit vier rak'at. Dus je bidt door 4 rak'at en daarna onbewust bied je nog vier rak'at erbij. Dan is je gebed ongeldig. Dit geldt voor een gebed die bestaat uit 4 rak'at of 3 rak'at. En als je twee rak'at onbewust toevoegt in een gebed die bestaat uit 2 rak'at is je gebed ongeldig. En door sujoet, uh, door de, de masbok, dit is de masbok. De masbuk is diegene die, die iets heeft gemist van het gebed van de imam. Als de masbok, dus hij het met de imam, hij het Sujud met de imam. Dus de imam die is bijna, bijna klaar met het gebed. En de imam doet sujud zelf. De twee sujud van Zeghu doet hij. Of het nou voor de teslim is. Of na de teslim. masbok volgt hem daarin. Als de masbok hem daarin volgt. Terwijl hij geen enelijke heeft gehad met de imam. Bijvoorbeeld de masbok is gekomen in. Uh, in de laatste shahood, Of in de laatste teshoud. Of in de laatste uh, twee sujud. Dan valt hij niet onder de, de, het gebed van de imam. Als hij dan, de imam, volgt in het doen van sujud van Sehu, dan is zijn gebed ongeldig. En je, je, je gebed wordt ongeldig als je de sujud voor de teslim niet doet, terwijl je drie soenen bent vergeten in het gebed. En de ontbreking tussen het doen van Sujud Seho voor deze fout. En de teslim is lang. Dan is je gebed ongeldig. Wallahu alam. Nu gaan we naar de uitleg van imam Sanobi hierop. Imam Sanobi zegt. Hij zegt over het lachen. Hij zegt dus als je alleen glimlacht dan is je gebed niet ongeldig behalve als je dat te veel doet. Want dan valt dat onder te veel, bewegen in het, uh, veel bewegingen doen in het gebed. Wat niet? Bewegingen die niet van het gebed zijn. De tweede. Sujud sehu. Sujud sehu is dus als je een fout maakt. Je vergeet iets in het gebed. Daarvoor hoor je twee sujud te doen. Als je iets mist. Als je drie soenen mist. Of twee. Dus twee of drie soenen van het gebed. Die vergeet je om te doen. ...dan moet je voordat je de salam zegt, moet je twee sojour doen. En als je iets toevoegt, uh, onbewust, wat van het gebed is, dan doe je sujud cel nadat je het tisneem hebt gedaan. Maar sujud cel hoor je alleen te doen voor, voor twee sunnets. Minimaal twee sunnets. Dus je kijkt naar sunnets van gebed... Twee sunnen daarvan, als je die onbewust uh, vergeet, als je die vergeet bedoel ik in het gebed, minimaal twee, dan moet je sujudseho doen. Maar als jij een fadila vergeet, niet een sunna, maar een fadila. ja, dus nog lager dan sunna, als je die vergeet en je gaat daarvoor sujudseho doen, dan heb je, dat hoort niet, niemand heeft het van je gevraagd. Want dan heb je een daad toegevoegd in het gebed. Wat niet van het gebed is. Dus wordt je gebed ongeldig. Hij zegt. Eshanobi. Dit wordt ongeldig. Als je dit doet. Voor de teslim. Doe je twee sujud. Ja. En je doet voordat je teslim doet. Doe je de sujud van Sehu. Omdat je een fadila hebt gemist. Of vergeten bent. Dit doe je bewust of onwetend. Je weet niet wat het oordeel is. Dan is je gebed ongeldig. Maar als jij achter een imam bidt. En die doet voor, een, voor die daad. Ja, voor een fadila. Wat in onze medhab fadila is. In hun medhab doen zij daarvoor sejoed zelf. Als zij die vergeten. Dan hoor jij die imam alsnog daarin te volgen. En als je Sujud Seho doet voor Fadila, onbewust, je bent vergeten. Dan is je gebed niet geldig. Nee, dan is je, je gebed nog steeds geldig. Want je hebt het onbewust gedaan. Maar als je het bewust doet, of onwetend, je weet niet wat het oordeel over is, dan is je gebed ongeldig. Daarna zegt Ibn Sanobi over het uh, toevoegen van een baard binnen het gebed... Bijvoorbeeld één raka of één seisda, dan is je gebed ongeldig. Hij zegt iedere pilaar van het gebed, als je die toevoegt in het gebed, wat niet van het gebed is. Dus je hoort niet drie suzu'i te doen, of twee suzu'i te doen in een normale gebed, dan is je gebed ongeldig. Maar een, een uitspraak toevoegen in het gebed, maakt je gebed niet ongeldig. Bijvoorbeeld, je gaat in 1HK keer 50 herhesteren. Dan is je gebed niet ongeldig. En door te eten of te drinken. Dus als je bewust eet en drinkt, of onbewust, dan is je gebed ongeldig. Maar als je één daarvan doet, dus je eet alleen of je drinkt alleen, onbewust, dan is je gebed nog steeds geldig. Maar je moet wel Suju Tseho doen. Je moet wel Suju Tseho doen. Hij zegt. Datgene wat tussen je tanden is doorstrikken. Uh, wordt vergeven. Dus daarvoor hoef je geen Suju te, te doen. En je gebed is nog steeds geldig. Hij zegt ook al. Ga je daar. Dus er is iets tussen je tanden. En je gaat eerst erop bijten, en dan pas ga, je gaat eerst erop kouden bedoel ik en dan pas ga je slikken. Dus hij zegt, volgens de Mu'temmet is je gebed dan nog steeds geldig maar imam, imam uh, uh op zijn uitleg, uh, in zijn uitleg op uh, Khalil, zegt hij als je het alleen doorslikt is je gebed geldig, maar als je nog erop gaat kouden, dan is je gebed ongeldig dus daar is Meningsverschil over in de gebed. En door te praten in het gebed. Spreken. Ja. Dus je spreekt. Je praat in het gebed wat niet van het gebed is. Dus het is geen Koran. Het is geen zikker. Het is geen, het is geen ge, uh, gedenk van Allah. Het is geen dua. Ja. Het is geen smeekbeden. Dan is je gebed ongeldig. Als je spreekt. Ja. Uh, en niet, uh, je hebt dat niet gedaan om het gebed te, te, te verbeteren. Hij zegt. Hij zegt als iemand niets en hij zegt, alhamdulillah, wat niet mag. Hij zegt als je dat doet, dat wordt vergeven. En door iemand iets te laten, te, te. te door iemand op iets te attenderen door testeg. SubhanAllah. Dat wordt ook vergeven. Of kruinen van pijn. <coughs> ja. Wordt vergeven. Of tenegno. Wat ik net heb gedaan. <coughs> als je dat doet. Dan is je gebed nog geldig. Maar wat je te veel doet. Of door te zeggen van. ach. Ja, of een logger ophalen. Dat wordt vergeven, als het niet te veel is. Oké, nu gaat hij spreken over de uitzondering in het sprekend gebed. Hij zegt, behalve als je het gebed gaat verbeteren. Bijvoorbeeld de imam, hij maakt een fout. Hij vergeet iets, hij staat, we moeten het tussen gaan doen. Maar de imam staat op. En iedereen zegt, subhanallah, subhanallah, hij begrijpt het niet. Ja, dan mag je spreken. Of hij bijvoorbeeld, hij doet tevlin. Uh, hij, uh, hij gaat teshahud doen in derde Terwijl wij in vierde rak'a moeten doen. In doorgebed gaat hij teshahud, laat teshahud doen in derde En iedereen zegt, subhanallah, hij grijpt niet. En dan mag je tegen hem praten, maar zo kort mogelijk. Want als je te veel praat, is je gebed ongeldig Hij zegt in een salobi, de profeet sallallahu alaihi wa sallam, heeft dit gelegaliseerd. Want een keer ging hij bidden, een uh, salat al -Asr ging hij bidden. En hij deed teslim na het werk uit. En toen stond hij op en ging hij leunen uh, op een uh, pilaar, houtpilaar. En Abu Bakr en Omar waren aanwezig en ze, ze wisten dat hij... Dat hij twee uit heeft gebeden in plaats van vier, maar ze durfden niks tegen hem te zeggen. Maar daar was een sahabi. die be bekend is met de bijnaam Dulliadein, degene met de lange armen. En hij zei tegen de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Is, uh, is het gebed ingekort? Of bent u uh, bent u vergeten, o profeet van Allah. Toen zei de profeet van Allah: geen van beiden in mijn vermoeden. Dus. Later zei hij, toen, hij, toen de profeet ging nadenken, zei hij: Van ja, ik heb twee leuke uitgebeden. Ja. Toen zei hij tegen de mensen: Is het waar wat Duliadeen zegt? Ja, is het waar wat Duliadeen zegt. Heb ik twee leuke gebeden in plaats van vier? Ja, zie je, je hebt maar twee keer uitgebeden. Dus komt hij op en hij, ging hij de overige twee keer uitbidden en daarna. Dit hij te slim en daarmee heeft hij sujud gedaan van seghel. En uh, het gebed wordt ongelijk door te blazen. Bewust blazen. Of uit onwetendheid. Iedereen is onwetend. Heel veel mensen doen dit. We gaan niet eens blazen omdat... Uh, bijvoorbeeld een, uh, een zucht, Ja? We gaan zichten of... Uh, het is koud en dan gaan ze in hun handen blazen. Het onwetendheid dat dit je gebed ongeldig maakt. Als je het uit onwetendheid doet, of bewust, dan is je gebed ongeldig. Maar je weet dat het je gebed ongeldig maakt, maar je blaast onbewust. Dan, dan niet. Dan is je gebed nog steeds geldig. Blazen wordt, uh, wordt gerekend als praten, want er komt één letter en één letter is genoeg. Om te worden gezien als spreker. Want de letter fa. letter fa komt dan vrij. Hij zegt zolang je blaast met je mond. Maar als je snijdt met je neus. Dan is je gebed nog steeds geldig. Maar als je te veel snijdt met je neus. Dan is je gebed ongeldig. Want dan valt het onder te veel bewegen in het gebed. Of je gebed wordt, geldig, de, uh, je gebed wordt ongeldig. Door je woordo te verbreken in het gebed. Als de imam, hij, hij verbrekt zijn onbewust, ja? dan moet hij iemand naar voren trekken die het gebed van hem overneemt. Maar als de imam dat niet doet, de imam loopt gelijk weg, dan moet zij iemand naar voren leiden. Als niemand dat doet, of een groep doet dat en een andere groep gaat uh, ieder op zich bidden. Dan is dat allemaal geldig. Je gebed wordt ook ongeldig als je, je bent in een verplicht gebed. En je, je herinnert je dat je een gebed niet hebt verricht. Een verplicht gebed niet hebt verricht. Dan is je gebed ongeldig. Hij zegt, Iwam Sanobis zegt, dit is gebaseerd op de principe dat de verplicht gebeden op volgorde doen, dat dat voorwaarde van verplichting is. Dus dat het verplicht is. Ook al zijn dit maar weinig uh, gebeden die vergeten zijn. Hij zegt maar de mu'tem, dus de gesteunde mening in de melke mezheb is, dat het verplicht is, maar niet voorwaarde van verplichting. Het is zelf verplicht, maar niet een voorwaarde. Dus daardoor wordt je gebed niet ongeldig. Ja, dus jij bent in, uh, in het dogre gebed. en je komt erachter dat je, in gisteren heb je drie verplichte gebeden niet gedaan. Wordt je gebed ongeldig gelijk of niet? Hij zegt nee. Volgens de met gesteunde mening wordt niet ongeldig. Hij zegt oké, okay, weinig gebeden, wat is, de, wat is de, de limiet? Wanneer spreken we van weinig? Hij zegt vier gebeden is weinig. En de andere mening is vijf. Hij zegt maar de Mu'temad is de tweede. Dus vijf gebeden ik, valt onder weinig. Hij zegt, dit, dit gezegd uh, is er wel een uitzondering hierop. En dat is dat er de twee gebeden die moestarakijn zijn. Dus die de tijd delen. En dat zijn de Zohar Gebed en de Gebed. Zohar Gebed en Maasar Gebed delen hun tijd. die tijd. En Maghrib en Isha zijn twee Gebeden die hun tijd delen. Daar de tijd. Dus als jij in Zohar bent. En je, nee, je bent in Salat al-Asr aan het bidden. En je herinnert je dat je het Dohr gebed niet hebt verricht. Dan wordt je Asr gebed ongeldig. En moet je het Dohr gebed eerst bidden. En daarna Asr gebed opnieuw bidden. Want volgorde tussen de twee gebeden die hun deel, tijd delen, is ver, uh, verplicht en een voorwaarde. De andere die we net hebben genoemd, is als deze gebeden die vergeten zijn, niet een gebed is die tijd deelt. Maar als je in, in een gebed bent die tijd delen, dus bijvoorbeeld de Doher van vandaag, of Maghrib en Isha van vandaag. Dus je bent in Isha en je bent Maghrib vergeten. Van vandaag. Dan is je gebed ongeldig. Maar als, als het van een andere dag is. Of bijvoorbeeld je bent in Maghrib. En je herinnert je dat je dochter niet hebt gebeden. Of Asen niet hebt gebeden. Dan is je Maghrib gebed nog geldig. Maar je moet wel dochter en Asen gaan bidden. En bewust braken maakt je gebed ongeldig. Maar als je onbewust braakt, ja, je, wordt, uh, gewoon de, je kan het niet tegenhouden, dan is je gebed nog steeds geldig zolang die braak nog rein is. En de braak is nog rein als het niet veranderd is van uh, de. de. de. de. hoe. de. de, de ...wat je hebt gegeten en gedronken als het nog steeds op dezelfde status is. Maar als het veranderd is... ...ja... ...bijvoorbeeld als het zuur is geworden... ...dan is, dan is, dan is het... Uh, ...dan is het niet meer rein. Of, of als je braakt, ja, ...en het is rein, ...maar je slikt het door... Dan is het gebed ongeldig. Als het onrein is, dan is het gebed ongeldig. Want dan heb je onreinheid terwijl je bidt. En dat maakt je gebed ongeldig. Dit geldt ook voor een oprichting. Oprichting is, bijvoorbeeld, je laat een boer en er komt een stuk eten ermee. Of, of uh, vloeistof. Als je die dos onbewust. Daar zijn twee meningen over in de medhaar. Maar als het zuur is, deze oprichting, dan is je gebed ongeldig. Want dan heb je onreinheid uh, in je mond en dat maakt je uh, gebed ongeldig. Hij zegt, als je, als je vier raket onbewust toevoegt, in een gebed wat bestaat uit vier of drie rakka's, dan is je gebed ongeldig. Hij zegt, in een salmobi hierop, je moet wel zeker zijn dat je vier rakka's hebt toegevoegd. Hij zegt, en er is sprake van dat je een rakka's hebt gedaan, is als je je hoofd, als je weer naar boven gaat van de rokoor. Oké, okay, in een uh, reizigersgebed wat bestaat uit twee rakka's. Hij zegt: je gebed wordt pas ongeldig als je vier rekhet toe onbewust toevoegt. En een witte gebed, als je nog eentje onbewust toevoegt, dan is je gebed nog je gebed nog steeds geldig. Maar je moet wel zujd doen, maar de testament. Oké, okay. dan gaan we weer naar de de, de, de vraagstuk van de mazboog. Dus diegene die hij heeft uh, vier, bijvoorbeeld bij Zohel, Hij komt de moskee binnen en hij mist alle vier lekker uit. Hij, hij haalt de imam terwijl die in Sujud is of in de laatste Tashahud. En dan doet de, en de imam imam Sujud zehu. En als je hem, als mezbok zijnde hem daarin volgt, dan is je gebed ongeldig. Als je dit bewust doet of onwetend. Je weet niet wat het oordeel is, dan is je gebed ongeldig. Niet als je het onbewust doet. Want dan is je gebed nog steeds geldig. Hij zegt zo ook... Uh, is je gebed ongeldig als je sujud ma de teslim doet met de imam? Bewust of uit onwetendheid? Ook al heb je eenmalig aangehaald met de imam. En deze laatste is bijvoorbeeld jij komt en de imam is in het doorgebed... En hij haalt hem in één rak'a. Eén rak'a heb je met hem meegehaald. En daarna doet hij gaat, hij. gaat hij zitten in het laatste shahud. Jij volgt hem daarin. Daarna doet hij teslin. Daarin volg jij hem niet. Want jij moet nog drie rak'a uh, inhalen. En na die teslin doet hij sujud van seho. En jij volgt hem daarin. Dan is. Dan is jouw gebed ongeldig. Want die sujud tsehu moet jij pas doen. Als jij klaar bent met je gebed. Zoals hij het ook heeft gedaan. Nadat hij klaar was met zijn gebed. Oké. Okay. Stel je voor. Je haalt een rak'a met de imam. En jullie zitten in tsehud. En net voordat hij teslim doet. Doet hij... Sujud voor de teflin. Dan moet je hem daarin volgen. Want je hebt één rak'a met hem gehaald. Dus jouw gebed is verbonden met zijn gebed. Ook al heb jij de reden voor die Sujud Sehu uh, niet, niet uh, gehaald. bijvoorbeeld hij heeft in de eerste rak'a, is hij vergeten om verder te registreren. Je jij bent pas bij de aangesloten. Dan nog moet je sujud sehu, de imam daarin volgen. Als jij een aan met hem hebt gehaald. Als hij voor de teslim sujud doet, volg je hem daarin gelijk. Als hij sujud sehu na de teslim doet, volg je hem niet gelijk. Maar ga je eerst gebed afmaken. En pas als jij teslim doet, dan pas doe je daarna. Oké, okay, stel je voor, je gaat bidden achter een imam. En die imam, die vergeet drie sunnen, Drie sunnen van het gebed. Vergeet hij. En nad, uh, tijdens het gebed, hij doet gelijk te slim. Dan moet jij niet gelijk te slim doen. Behalve als hij een ander hebt voor. Maar als jij achter een medische imam, imam bidt, dan moet hij... Voordat hij teslim doet, sujud je doet. Maar hij doet dat niet. Hij doet gelijk teslim. Dan moet jij wel sujud tseho voor jouw teslim doen. En dan pas teslim doen. En jouw gebed is dan geldig. En die van hem is ongeldig. En dit is een van de uitzonderingen. In de principe, salat batalat ala al ja, ze zeggen, een gebed, uh, vroeger als je ging studeren, hadden ze bijvoorbeeld uh, vragen, puzzelvragen. En dan vragen ze, uh, wanneer, uh, ze zeggen, noem dit, dit gebed. En dan zeggen ze bijvoorbeeld, uh, de imam, zijn gebed wordt ongeldig en van de mahmud is geldig. Welk gebed is dit, in welke situatie is dit. En dan moet je dat uitzoeken. Dat deden vroeger om studenten te trainen. En dit was een van de vraagstukken die, die werden gedaan. Er werd ook een ander gedaan, dat heeft imam uh, uh, Imam Ibn Habdoun volgens mij. is heeft een huisje op Miyar Saghir. En uh, vroeger werd je gevraagd van een farm. Uh, Vertel, vertel een fout waarin je. Nee, vertel. Uh, wanneer je twee pilaren van de Wodo tegelijk was. Wanneer is dat? Twee tegelijk. En dan hebben ze. En als je, als je ze niet allebei vast. Het is onmogelijk. Als je ze niet allebei vast. Dan is je Wodo ongeldig. En dan hebben ze het over. Wat van je gezicht. Als je je gezicht was in een dan moet je een beetje van je hoofd wat. En als je je hoofd veegt. Dan moet je een beetje van je gezicht uh, ook veeg. Want anders, anders lukt het niet. Hij zegt drie soenen. Hij zegt bijvoorbeeld. Uh, je, je vergeet om te Een zora te je, Naar de fatiha. In het verplicht gebed. Je vergeet om te staan voor die Sora En uh, led registreren In plaats van hard op of hard op registreren In plaats van uh, stil Dus dit zijn Als je bijvoorbeeld deze drie fouten maakt Dan heb je drie zoenen Die je die vergeten als je dat onbewust hebt gedaan Dan is je gebed Dan moet je zelf voor het slim doen Als je dat niet doet En de onderbreking is lang Bijvoorbeeld, je gaat uit de moskee, dan is je gebed onguldig. Dus als je drie sunnan niet verricht, ja, je bent vergeten, en je doet geen sujoet zelf voor de teslim, en je gaat uit de moskee, dan is je gebed ongeldig. Of uh, die onderbreking is lang tussen de teslim en de sujudzel. En die onderbreking is lang. Wat is lang? Hij uh, zegt dat ligt aan de spreek waarin je leeft. Of ze dat nou lang vinden of niet. Als ze dat lang vinden dan is je gebed ongeldig. Anders als de onderbreking niet lang is dan kun je het alsnog doen. En dan is je gebed nog steeds geldig. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم